Sabbat en een paar nieuwe manen al bezig geweest over de uittocht uit Egypte. En hoe moet je je niet realiseren hoe we zelf ook uit Egypte gegaan zijn. Uit de verwarring. Als je ziet wat er uit Rome is voortgekomen, met al onze kerken, met al alle mijn respect, allemaal broers en zussen. Maar wat een verwarring is er en hoe moeilijk is het om uit dat Egypte, uit die verwarring, te komen tot Torah. Alsof je de hel naar beneden haalt als je in je oude omgeving spreekt over Torah. Sommige mensen worden er gewoon aanpasselijk van. Terwijl Torah gewoon het woord van Yahweh is. En het is niet gewoon. Door de Torah wordt het kader gelegd waarbinnen we binnen dat Koninkrijk van God kunnen leven. Dat is toch een vreugde? Hè? Wie van u zou er nou buiten de kaders van de Torah willen leven? Geen handen? Gelukkig. Maar bedenk het je maar, waar zou je nou nog buiten de kaders van de Torah willen gaan? Zou je nog een keertje willen liegen en dan weer gauw terug zeggen... Oh, sorry vader, ik ben ontdekt een tijdje terug toen ik Torah aan het lezen was... dat er helemaal geen offer is voor zonden die willens en wetens bedreven worden. Ik schrok ervan. Ik dacht, dat zal toch wel niet. Er zal wel ergens een lammetje, een rund of een kip of wat dan ook wezen. Maar dat is echt niet waar, je kunt de hele Torah doorlezen, ontzettend veel offeranders, helemaal uitgeplozen, maar nooit voor een zondaar die het expres doet. Maar het is echt goed om over na te denken. Het hoort niet tot de preek van vanmorgen, maar het zijn dingen die naar binnen toe komen. Het is een vreugde om Torah te leren kennen, want je kan pas na Torah leven als je hem kent. De wereld kent Torah niet, daarom doen ze ook alle dingen waarvan Torah zegt, doet het nou niet, je wordt er niet gelukkig van. Wij worden gelukkig door met elkaar over Torah te spreken, het woord met elkaar te delen... ...en dat we zien van elkaar, we wandelen met vreugde in Torah. Amen? Kijk, dat vind ik leuk, daar mag je aan op zeggen. We zijn gekomen op het punt dat we gaan zeggen van... ...hé, hey, neem nou, het beloofde land is in bezit. Want zijn wij nou gelovigen of zijn we geen gelovigen? Wij zijn gelovigen toch, hè? Hoeveel stieren we er in de woestijn? Hoeveel trokken de weg uit Egypte? Zes? Honderdduizend mannen. Hun vrouwen en hun kinderen niet meegerekend. Hoeveel mannen kwamen eraan? Nee, nee. Zelfs Mozes heeft het niet gered. Omdat hij maar één foutje gemaakt heeft. Nou, dat is heftig hè. Ik ga je dus wel proberen te bemoedigen vanmorgen en niet in de grond drukken. Als denk je, ja, daar komen wij er ooit. Maar we gaan er echt komen. Als we dus volharden in geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En omdat het volk van Israël God niet behaagde in de woestijn, doden die ze allemaal. Alleen in Jozua en in Caleb was een andere geest. Amen. Het gaat dus om geest. Het gaat dus om de intentie van je leven. Als je hier komt op Sabbat en we zien je met de feesten. En je eet nog kosher en al die dingen meer. En dan zeg je dat is leuk. Maar er zijn dan miljoenen joden die doen precies hetzelfde zien. Echt waar. Hè? En er zijn er heel wat die de streep niet halen. Dus daardoor word je niet gered. Het is wel belangrijk dat je zegt, zo zegt mijn vader het, zo zal ik wandelen. Ik zal met vreugde in het huis van de Heer vertoeven. De gemeente is het huis van de Heer. En binnen dat huis van de Heer zijn koninkrijk, zijn de regels van het koninkrijk van God. Heerlijk, hè, dat je weet waar je aan houden kan. Lieve mensen, we gaan een paar dingen lezen. Er staat in Psalm 95, vers 10. 40 jaren heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Stel je nou eens voor dat vader dat tegen u moet zeggen, dadelijk aan het eind van je leven. En je wordt zo'n 80 jaar, en je moet je laatste adem gaan uitblazen. En dan zegt hij: Ik heb me 80 jaar aan jou geërgerd. En Israël kende de Torah. Israël is uit Egypte getrokken en binnen de kortste keren hadden ze eten, drinken en kwamen ze voor de berg. En God zei wie die was en wie die is en wie die zal zijn tot in de eeuwigheid. God maakte een verbond met Israël. Ze hoefden alleen maar te zeggen ja. En wat zei Israël? Wij zullen het doen. We gaan vandaag een paar leuke dingen erover lezen. Wij hebben allemaal een verbond met Abba Yahweh aangegaan door het offer van zijn zoon. Als hij alleen al beseft wat het de zoon heeft gekost om uw prijs te betalen, dus als hij beseft wat het de zoon heeft gekost, zijn bloed en zijn leven, dan zou je nog wel twee keer nadenken of hij ooit nog een keer echt willen zijn zonde zou willen doen. Nou, die lust begaat je helemaal Trouwens, bij ons allemaal, want wij willen allemaal geen zonde meer doen. Hè? Amen. Wij willen helemaal geen zonde meer doen. We willen gewoon in gerechtigheid leven. En naar gerechtigheid leven is gewoon naar Toraal leven. God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf. Veertig jaar heb ik me aan jullie geërgerd. Ik zei: het is een volk, dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Het is een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Hebreeën, een schitterende brief als het gaat over de hemelse heiligdom. Wij staan altijd voor het hemelse heiligdom, want onze Heer is ingegaan. Hij verricht de dienst in het allerheiligste. Dus als wij bidden tot vader, staat Yeshua in het allerheiligste aan zijn rechterkant. En zegt hij, ja vader, ja vader, mijn offer, mijn offer, zegt hij dan. Nou. Dus als u bidt tot vader in de naam van Yeshua, mag u Yeshua zien in het hemels heiligdom... ...die je vader, mijn offer is voor hem. Weet dan als je op grond van zo'n offer bidt, tot je al verkregen hebt wat je gevraagd hebt. Dat is geloof. Je hebt geloof nodig om tot vader te gaan. Er zijn genoeg mensen ja, ik bid al tot, tot Sint Juttimus. Dan moet je dat nooit doen, want dat is de lengte van de tijd. Hè? En die krijgen nooit wat. Je zal moeten leren bidden op grond van wat vader gezegd heeft... Hij zit er naar uit te kijken tot je dat gaat doen. We hebben er nog eentje in Joshua. Van Joshua staat: Elke plaats, Joshua, die jouw voedsel betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dus als we op grond van de uitspraken van Abiade dingen gaan doen, dan is waar je je voet neerzet, is jouw grond. Vind je er geen mooie gedachte? He? Maat 60 schoenen erop. He, grote stappen nemen en je land innemen. Wij lopen dan wel niet Israël in en Kanaan... maar wij lopen ook het beloofde land in. Want waar vinden we eigenlijk rust? In Israël? Nog helemaal niet. Maar wij vinden wel rust in ons innerlijk. We zijn verzoend door het bloed van Yeshua... en we zijn tot rust gekomen. Ik wallig sinds mijn wedergeboorte van de zonde. En vroeger deed ik het met plezier. Ik kan me nauwelijks voorstellen. Maar het is echt waar. U bent anders dan ik... Maar vroeger had ik plezier in de zonde, maar dan ga je hart Het Gaat echt tegen je opkomen. Het is een vreugde om naar de Heer te leven en je land in te nemen, zoals hij tegen Jozua zegt. Elke stap die jij zet in dit land zal van jou zijn. Dus ik denk dat we gauw grote stappen moeten gaan nemen... om dat hele land, dat hele land wat Vader ons belooft in zijn Torah, in te nemen in ons eigen leven. Alleen zegt hij tegen Jozua, wees zeer sterk en moedig... Als er onder ons nog zwakken zijn en geen moedigen, is het heel moeilijk om verder te gaan. Er zijn genoeg mensen die vinden het mooi om met Torah in aanraking te komen. En op een gegeven moment vallen ze af. En dan kan je bidden, bidden en dat helpt dat bidden helemaal niet. Het helpt ook niets als ik voor u bid of uw broeder bid voor je. Het kiezen voor Abba Yahweh en zijn Torah is een zaak van u. Het wonderlijke is als je die keus gemaakt hebt, dan vind je gelukkig veel broeders en zusters, ook binnen Emanuel en verder ook nog in Nederland, van mensen die willen dezelfde weg met je wandelen. Dus laat het voor jezelf een keuze zijn om de weg te wandelen zoals Yahweh ja wil. Alleen, zegt hij, wees zeer sterk en moedig. De mensen die dit dus niet zijn, hebben echt een probleem om naar Kanaan te komen en dat land in te gaan. Van de 600.000 mannen bleven er maar twee mannen over. Dat is niet om je verdrietig te maken, want wij gaan natuurlijk allemaal in. We laten elkaar niet los en we zullen elkaar bemoedigen. We zullen ingaan op grond van wat de heer zegt. Handel nauwgezet, overeenkomstig de hele wet, die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, nog naar rechts, nog naar links, opdat gij voor spoedig zijt overal waar hij gaat. Wie wilt hij nou geloven? De prosperity preachers? Geloof in Jezus, geloof in Jezus. En je gaat rijk worden. Er zijn zelfs mensen die ons roosjes beloven. Die zeggen, als je je best doet, nou, er zijn mannen, dat zijn de leiders, die hebben er wel een. Er zijn leiders, die hebben een vliegtuig. Echt waar. Ik heb het niet. In zijn ogen zou ik het wel niet goed doen. Maar het is een vreugde om naar Torah te leven. En hun door de lucht is niet gaan. Onze dag komt ook. Echt waar. Broeder en zuster, wat mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijkt daarvan niet af, niet naar rechts, nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij zijt. Vind je dat niet mooi, zoiets? Er is heel wat veranderd in ons denken, hoor, sinds dat we uit onze kerken weggegaan zijn. Ligt een beetje aan waar je vandaan komt natuurlijk. Maar er is een hoop veranderd in je denken. als je hier Amen en Halleluja op gaat roepen. Prijs de Heer, zegt, Want dat is de weg die we gaan moeten. De weg van Torah. Jozef 1, vers 8 zegt. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond, maar overpeins het bij dag en bij nacht. Onze broeders en zusters. door alle kerken heen, die vragen dan of je gek bent. Gut, ga je naar de Torah leven? Ga je sabbat vieren? Oh, hij gaat naar de wet leven, dan ga je toch verloren, nog niet? Terwijl als je gewoon aan de regels gaat houden, leef je zonder schaamte in het koninkrijk van God. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want, zegt hij, dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Gaan we dan nou toch die Mercedes krijgen? Of gaat het niet over vandaag? Nee toch? We zitten midden in de woestijn. Wie heeft er ooit midden in de woestijn een Mercedes gekocht? Je mag blij wezen tot je brood hebt uit de hemel. Tot het Torah voor je open gaat. En tot we eten uit de woorden van Abba Yahweh. Want het blijkt dat degenen die zich aan dat woord gehouden hebben... die kwamen door de woestijn en die bereikten het doel. Dus wilt u die Mercedes nog hebben? Echt niet waar. Volkswagen is ook goed helemaal Sommigen hebben helemaal geen wagen, fiets. Het gaat er niet om. hè. Het gaat erom welk doel heb je voor ogen... om uiteindelijk te bereiken wat vader je beloofd heeft. Jozua is natuurlijk een man... die moet dat land in gaan nemen. En ze hebben natuurlijk ook al 40 jaar... door die woestijn gezorven. Al die oudjes zijn dood. Het zijn dus de kinderen van die oudjes... en hun kinderen waarmee die dus nu... valkanen aanstaan. Ze gingen met 600.000 man weg. En weten u hoeveel er valkanen aanstaan? Bij Jozua... Ook 600.000. Dus zoveel als er gestorven zijn, zijn er ook weer bijgegroeid. Hij zegt nog een keertje. Heb ik je niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet. Word niet verschrikt. Want ja, wij uw God is met u. Overal waar je gaat. Echt waar. Ik hoorde maar één amen zeggen. Amen. Hij zegt het toch duidelijk. Wees sterk en moedig. Zit er niet. Word niet verschrikt. Ja, weet je. God is met je overal waar je gaat. Amen. Als je dit niet vasthoudt... dan komen je toch in allerlei vertwijfelingen terecht. We hebben een doel voor ogen. Het beloofde land. En we zullen het ingaan. Want we willen niet afvallen. En als er sommige mensen achter ons aanhulpen... tot het moeilijk gaat. Zeg je, kom, maar, kom, kom, kom, kom. Niet afvallen. Neem de, neem de jonkies mee. Neem de mensen die struikelen. Neem ze mee. Als de mensen buiten willen gaan staan, gaan ze echt buiten staan. Kun je ze ook niet helpen. Wees sterk en moedig, broeder en zuster. Daarop antwoorden zij Joshua. Nou ben ik ineens een stuk of tien verzen verder in dat hoofdstuk. Maar er moest een antwoord komen. Luister, daarop antwoorden ze Joshua, dat volk. Hè. Al wat gij ons bevolen hebt, zullen wij Doen. Dat is niet verzaken, hè? dat is doen. Overal waarheen gij ons zendt, zullen wij gaan. Zou je dit voor je getuigenis willen nemen? Alles wat de Heer zegt, ga ik doen. Waar hij ons aan stuurt, we gaan daar naartoe. Kost het moeite in je ziel? Ja, het kost moeite in je ziel. Mijn ziel wil hele andere dingen als wat God wil. Maar door de jaren heen heb ik ook gezien dat het totaal kan veranderen. En tot mijn hele ziel gericht is op Abbejaarweg. En op zijn doel voor ons leven, opdat wij tot ons doel kunnen komen. Evenzeer als we naar Mozes gehoord hebben, zullen wij naar Jozua horen. Mogen maar Yahweh, hey, uw God, met u zijn zoals hij Yahweh met Mozes geweest is. Dat is leuk, deze tekst eigenlijk. Nou zegt dat volk. Moet je nadenken, wij spreken anders hoor. Dit volk zegt, evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, zullen we naar u horen. Mogen ja, bij uw God, maar met u zijn. Alsof ze achter de Jozua aan moeten met de God van Jozua. Jammer dat het nog niet hun God is echt, hè. Dat je het nog op die manier zegt. Je zou beter een goed uh, partnerschip kunnen hebben. We gaan allemaal die weg op van jou. Hè? Ieder die uw bevel weerstreeft, Joshua, en niet hoort, horen, dat is shma horen en doen, in het Hebreeuws. naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal te dood gebracht worden. Nou, dat is wel heftig. Dat gebeurde in de woestijn. En ik kan me niet herinneren dat het ooit nog gebeurd is. Datan en Ambiram. Dat is een van de dingen die er nog staat in die woestijnreis. Hè? Maar we zijn nog steeds dezelfde lichaam, dezelfde gemeente, die door Yeshua, Joshua, Yeshua geleid wordt. Het zou heftiger wezen als hier mensen dood zouden vallen, omdat ze dus niet gehoorzaam zijn geweest. In de eerste gemeente heb ik wel gezien dat het gebeurde. Er was een broer die loog over de centjes, terwijl hij de vrijheid had om het hele... Om alles te geven, al was het maar uh, een euro van zijn hele bezit. Maar hij zegt, ik heb alles gegeven. Ieder die uw bevel weerstreeft, die niet hoort, niet Sma, Israël, horen en doen, naar uw woorden, wat ga je hem ook bevelen, hij zal ter dood gebracht worden. Alleen, zegt hij, wees sterk en moedig. We zullen dus moeten voornemen wat er ook gaat gebeuren. Wij gaan die weg van Abijah weer wandelen. En dat is de weg van Torah. Ook al is het nog zo vrolijk in pinksteren, in charismatisch en waar dan ook, al duppelen ze de hele zaal door en prijzen ze God en vallen ze op de grond. Echt waar. Is niet wat Abba Yahweh van ons gevraagd heeft? Hij zegt, kom tot jezelf en ga naar mijn geboden leven. Wordt hij door de wet gered? Echt niet waar. Dat is gewoon de norm binnen het huis van God. Je wordt gered door het geloof in het bloed van Yeshua, dat jou redt van je zonde. Joshua de zoon van Nun, zond van Sittem, heimelijk twee verspieders. Met de opdracht gaat heen, neem het land in Ogenschouw en Jericho. Dus ze gaan dat hele land door, zien schitterende dingen. Alles wat God beloofd heeft, zien ze in dat land. En uiteindelijk komen ze terug over de stad Jericho. Ze gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Ragab waar ah, ze gingen slapen. Nou, ik denk, als je ergens makkelijk kan geslapen, is bij een hoer. Ja, toch? Het is toch wel wonder dat het gebeurt, vindt hij ook niet? We hebben er allemaal vervelende gevoelens over. Maar echt niet waar. Denk om, dit is een zus. We kunnen echt zeggen, we hebben een hoer als zus. Uiteindelijk wordt uit deze zus Messias geworden. Ze zit in de hele geboortelijn van het geslacht van David naar Yeshua toe. Ze is de over, over, over, bed over, grootmoeder van onze Heer Yeshua. Dus let goed op je woorden als je over Raghab spreekt. En het is nog een vrouw van geloof ook. We gaan er dadelijk een paar stukjes van lezen. Voordat ze echter ging slapen, die Raghab, klom ze naar die mannen op het dak. En ze zegt tot die mannen, goed lezen wat er staat. Want we praten over een vrouw van geloof. Ik weet dat Jahwe u het land gegeven heeft. Halleluja. Weet u het ook? Dat Jahwe u het land gegeven heeft? Want wij bezitten het ook door geloof. Ze zijn er nog niet. Zij zegt, ik weet dat Jahwe u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons allen gevallen is. En dat alle inwoners van het land voor u staan te sidderen. Dat wisten die twee mannen natuurlijk niet. Daar moet je dus bij Raghab voor komen, in inwoners van dat uh, stadje, om dat te horen tot het hele land staat te bibberen, want het hele volk Israël komt eraan. Ze hebben natuurlijk al lang de toeter gehoord tot ze eraan komen. En gezien wat uh, Israël gedaan heeft door de kracht van hun god Yahweh. He, ze staan te sidderen, al bij het horen. Want wij hebben gehoord dat Yahweh de wateren van de scheldzeer voor je ogen heeft omdrogen. Toen ga je uit, uit Egypte. Hé, hey, dat was veertig jaar geleden. Zij weten het dus nog steeds. Ze weten dat het volk van God aankomt om hun land in bezit te nemen. Onze tegenpartij weet het ook. Wij nemen ook ons land in. Op de dag dat we zeggen, Yahweh, ik leg mijn oude leven af. He, dat Egypte-land En ik ga het uw land binnen door de doop en door de opstanding uit de doop. Opstaan in een nieuw leven. Dan laten we dat hele oude gedoe achter ons. Zo gaan we het beloofde land innemen. nemen. Denk daar maar een beetje na als je de teksten hoort. Ik weet dat Jahwe het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. Dat de alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord dat Jahwe de wateren heeft gespleten. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen van de Amorieten Aan de overzijde van de Jordaan. Zichon en Och. Die gij met de ban geslagen heeft. Hij zou je toch met de ban slaan. Weet u wat dat is? De band slaan? dan vernietigt hij dus alles wat er is. Ooit moest Sal de Amalekieten met de band slaan. En wat deed hij? Hij sloeg die mannen wel, maar die vrouwen niet. Schijnt hij toch niet te snappen tot daar weer kinderen uitgeboren worden... tot de Amalekieten ook weer uitgroeien. Als je dus met de band moet slaan, moet je dus alles uitroeien wat er is. Van groot tot klein. Maar dat moeten wij doen met onze Amalekieten... We hebben een paar weken teruggezien wat Amalekieten doen in het leven van de Israël, hè? als die door de woestijn heen trekken. Wat gij gedaan hebt aan de beide koningen van de Amorieten, echt waar, vernietig het. Zo werkt God ook in uw leven. Toen wij dat hoorden, zegt Ragab, versmolt ons hart. Vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Ze zegt dat tegen de twee verspieders. Want jaweh, uw God, is een God van in de hemel en op de aarde. Ze hebben de werken van jaweh gezien en ze krijgen met zijn volk te maken. En twee verspieders van dat volk komen bij Rahab de Hoer. En dit zegt ze tegen hen: Onze mensen hun hart versmolt. Vanwege u bleef er bij niemand meer enige moed over. Weet je wanneer dat ook gebeurt? Als u probeert vrijmoedig over het woord van Abba Yahweh te spreken... bij uw medebroeders en christenen. Meestal is het... hun hart wordt ook... Hè, bang en angstig voor je. Dat is jammer, want de echte zoekers daartussen... die zullen uiteindelijk zeggen... hé, hey, wij hebben ook een hoop Jericho's in te nemen. Niet alleen naar de ander, maar ook in ons eigen hart. Ook wij zijn zelf Jericho. Hoeveel hè, willen wij onze deuren openstellen... voor het woord van de Heer... Ook onze muren moeten vallen, zoals Jericho's muren vallen. In Hebreeën 11 staat, vers 31, door het geloof is Rachab de Hoer niet omgekomen. Hoe omgekomen? Iedereen in Jericho kwam om. Er wordt helemaal niemand gered uit Jericho, want wat groot tot klein moest gedood worden. Dus door geloof is Rachel de Hoer niet omgekomen. Wij ook niet, hè? Leuk is dat, hè? Een vrouw in het Oude Testament die moet door geloof gerecht worden. gered worden. Dat is niks bijzonders hoor. Want het hele Oude Testament, vanaf Adam en Eva tot aan het Nieuwe Testament toe, waren het alleen maar de gelovigen in Yahweh die gered werden, omdat ze Torah getrouw waren. Wat gebeurt er als ze niet Torah-getrouw zijn? Wat komt er dan in je land binnen? De Amalekiet, de Ferisierte, de Heetiet, al die Tieten komen het land binnen om je maar te verslaan. Echt waar, en de Heere God die maakt de grenzen niet dicht. Al die Engels, komen je land binnen en ze roven alles. Alleen maar omdat je je dus niet houdt aan Torah, want dat zijn dus de muren rondom het volk van God. Wilt u een behouden vaart hebben, lieve mensen, houd je gewoon aan de Torah. En prijs God alle dagen door de naam van Yeshua. Door geloof is Raghab de Hoer niet omgekomen. Met de ongehoorzame. Als hij die visvides met vrede had ontvangen. Oh, er is er nog eentje. Luister. Nog een keer over Raghab. In Jacobus. Desgelijks ook Raghab de Hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest? Hoeveel er zijn er niet? Ik geloof in Jezus hoor. Ik geloof in Jezus. Halleluja, prijs de Heer. Worden door gered, door in Jezus te geloven. En in de Yeshua geloven, word je dan gered. Ook niet. Je kan honderdduizend keer zeggen, ik geloof in Yeshua. Maar niet doen wat zijn vader zegt. Dan ga je niet gered worden. Ga je echt niet gered worden. Als je niet bereid bent te erkennen dat die zonde in je leven is. En daarmee te kappen. Want degene die beleid, erkent en zich bekeert. He, dus alleen maar roepen. Yeshua is de zoon van God, dat red je niet als je niet bereid bent je te bekeren en op de weg van Yahweh te gaan. Dus desgelijks ook Raagab de Hoer, is zij niet, het is een vraag, uit werken gerechtvaardigd? Lieve mensen, gaat ook voor ons. Zeggen dat Yeshua Messias is, is één. Maar doen wat zijn vader zegt, dat is twee. En je zal ze alle twee moeten hebben om een eerlijk en een getrouw leven kenbaar te maken naar de wereld. Toen keerden de beide mannen terug. Ze kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en ze vertelden hem alles wat hun wedervaren was. Ik denk dat ze een schitterend verhaal gebracht hebben. Waarmee komen ze naar nou terug? Ze zeiden tot Jozua: Jabe heeft het gehele land in onze macht gegeven. Zo. Ja, zelfs sidderen voor ons alle inwoners van het land. Hoe wisten die mannen dat, die terugkwamen, die twee verspieders? Van Raagab. Dus Ragab had gehoord van Israël, hoe er door de woestijn gekomen was om Canaan in te nemen. Daaruit toonde ze al dat ze een gelovige vrouw was, wat ze beleed het. Diezelfde vrouw zegt haar woord tegen de verspieders en die verspieders komen weer terug in het legerkamp en die zeggen precies wat Ragab gezegd heeft. Ja, we heeft het gehele land in onze macht gegeven, zeggen ze. Ja, zelfs sidderen alle inwoners van het land. Zou je dat durven zeggen van de mensen die u gaat ontmoeten in je leven? Of ben je bang vanwege hun vijandigheid? Dat ik nog eens zeggen. Gaan we met uh, deze verspieders mee? Of zijn we bang voor de andere kant? Want denk erom, als je over de waarheid van Torah spreekt, krijg je vijanden aan de andere kant. Wie van u is er meegegaan uit de gemeente, uit de Hervormde Kerk, uit Pinkster, uit Garismatisch? Toch helemaal niemand? Je moest Egypte verlaten om de weg in gehoorzaamheid te gaan. Ben je nou gered omdat je hier zit? Echt niet waar. In de wel word je niet gered. Je wordt gered door het bloed van Yeshua en je wordt trouw aan zijn geboden. Nou, Jozua 6, vers 2. Yahweh sprak tot Jozua. Zie, ik geef Jericho met zijn koning en der helden in uw macht. Halleluja. Voor u geldt hetzelfde, lieve mensen. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij zes dagen doen, terwijl zeven priesters zeven ramshoorns voor de ark uitdragen. Op de zevende dag moet gij zeven keer om de stad trekken en de priesters zullen op de hoorns blazen. Dit is alleen maar, dit moet je doen en dat moet je doen en zo moet je wandelen. Heb je daar geloof voor nodig? Gehoorzaamheid, <laughs> gehoorzaamheid. leuk hè? Echt waar, je hebt gehoorzaamheid nodig. Dat kan ook alleen maar als je geloof hebt. Als je in die woorden van de heer niet gelooft ga je dus helemaal niet lopen. Maar wat denken? je, gaan ze het doen? echt waar, alles gaat gebeuren om te doen wat Abba zegt door zijn leidsman Jozua en op de zevende dag gaan ze het ook zeven keer doen en dan gaan ze toeteren de shofar blazen, weet u waar de shofar voor staat in Israël? eigenlijk als je op de shofar blaast geef je tonen mee of signalen mee als er oorlog is, dan gaf je één lang signaal dan ging het optrekken of als ze drie keer kort waren, drie keer kort oh jongens even stoppen, dekken in het leger hebben we ook allemaal signalen op de trombone of op de, op de, op de trompet. Zo geldt het ook voor de chauffeur. Ik ken helaas al die, uh, die verschillende stoten niet. Dat gaan we ook nog een keertje leren. Maar ze moesten luisteren naar die bazuinen, naar die grote uh, chauffeurs... of ze op één grote lange toon bleven doortoeteren. Wanneer je op de ramshoorn de toon aanhoudt... en gij het geluid van de hoorn verneemt... Want de hoorn vertelt dan iets. Het is het signaal om te gaan. Dan moet het hele volk luid gejuich aanheffen. Dat is moeilijk. Je ziet het al. hier. jongens gaat juichen. Hoe moeilijk dat het is. De stadsmuur zal instorten. En het volk moet daarop klimmen. Ieder recht voor zijn huid. Vind je dat vervelend als je het zo hoort? Echt niet waar, hè? Onthoud het maar goed... Dit soort zaken moet u doen in uw eigen leven. Je eigen Jericho zou je in moeten gaan nemen. En als je nog hoge muren hebt van trots... dan zou je ze moeten afbreken. Ja, hoe te doen? Dan moet je tegen je eigen muren roepen... zoals Israël op de shofar blaast. Want dat is het geluid. Je moet de grote naam van Abba Yahweh gaan lofprijzen. Groot gaan maken. Gaan zeggen wie die is. Maar wat hij je gezegd hebt om te doen... moet je dus ook gaan doen. Je moet dus die stap zetten... Om het land in te gaan nemen. Je kan niet zeggen, halleluja prijst de Heer en op je plaats blijven staan. Snap je tot het doora van God. Werkelijkheid is, gaat hem uitleven. Zeg niet, ik ga even zitten kijken of het daar allemaal wel goed gaat. Of al die mensen daar volmaakt zijn. Echt niet waar, hier zitten geen volmaakte mensen. We zijn alleen maar volmaakt in Yeshua onze Heer. Op de zevende dag trekken ze zeven keer om de stad. En toen de priesters de zevende keer op de Horns bliezen, zei Jozua tot het volk. Wat zei hij? amen ja je hebt gelijk juicht want Jabe heeft u de stad gegeven hadden ze de stad al echt niet waar zulke muren echt waar ze hadden de stad niet maar ze hadden hem toegezegd gekregen ze hadden hem in geloof want wat gaat het volk doen ze gaan toeteren en ze gaan juichen als je het geluid van de hoorn verneelt, moet het volk luid gejuich aanheffen. De stadsmuur zal instorten, moet erop geklommen worden, ieder recht voor zich uit. Je moet er zeven keer omlopen en wat zegt hij? Juicht, want jabe heeft hij de stad gegeven? Zo moet je ook elke stap in je eigen geloofsleven maken. Moet je keuzes maken, doen ze pijn in je buik, ga je ziel ervan knijpen, zeg halleluja voor hè. Ik ga dat doen. Die ziel van je die zo opstandig is, die wordt vanzelf afgebroken. Dat wordt zo'n soepele ziel die je krijgt, maar dan om naar de wegen van jouwet ja, te wandelen. Zo hardnekkig als dat je vroeger was voor de zonde, zo heerlijk ga je nou recht vooruit met diezelfde ziel. Want je ziel verandert natuurlijk niet. Nee, oh. Nee, je verandert hier, hè. Uiteindelijk ga je uit je denken bepalen wat je lekker vindt. Vroeger vond vroeg je de zonde lekker en je ging alles doen wat je in je hoofdje kreeg. Tegenwoordig je de gerechtigheid heerlijk. Het is heerlijk om naar de gerechtigheid in gehoorzaamheid te wandelen. Daar kik je op, wist je dat? En als je met 50, zestig mensen samenkomt, dan zit je met zestig man te kikken. Dan zeg je, zo, zo wil ik ook leven. Het volk dan juichte terwijl men op de horens blies. Zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het een luid gejuich aan. Halleluja, dat gebeurt er. Ik had erbij willen wezen. Met die zeven mans, met die chauffeurs ervoor. Eén lange toeter werd het. Eén lange toeter werd het. Kunt u het voorstellen? Het volk dan juichte... terwijl men op de horns blies. Zodra het volk het geluid van de horn vernam... hief het een luid gejuich aan. Mooi? Zal het even laten staan? Nog tien minuten? Dan ga ik wel verder met de tekst. Laat ik het plaatje staan. De muur stortte in. Het volk klom de stad binnen... Ieder recht voor zich uit en ze namen de stad in. Lieve mensen, ook wij moeten onze steden innemen. We gaan terug naar Hebreeën. En dit is een hele belangrijke tekst. Ik zou bijna zeggen een van de kernteksten als het gaat om geloof. Dit is dé beleidenis over wat geloof is. En ik hoop dat je er echt aan op kan zeggen. Het geloof, broeder en zuster, is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus dat wat we hopen, dat wordt ook nog eens een keer bewijs genoemd. Dus dat wat we hopen, is ook nog eens een keer het bewijs van wat we niet zien. Wat kunnen we nou hopen wat we nog niet gezien hebben? He? Wat kunnen we nou nog hopen wat we nog niet gezien hebben? Ja? Want ik zeg het koninkrijk van God. Inderdaad. Een nieuwe Jeruzalem. Ja, we hebben er wel ideeën over, maar het lijkt me onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar wat er gaat komen. Maar het gaat komen en we zullen er staan. Er komt een tijd dat we elk jaar opgaan naar Jeruzalem om daar hè, de drie feesten te vieren, de opgangsfeesten. Ik zou niet eens snappen hoe het moet gaan. Al die vliegtuigen of misschien gaan we lopend. Misschien hebben we wel een heel snel lichaam gekregen, dat je nee heen en terug kan. Maar het gaat gebeuren. Kijk, ook het geloof in Yeshua's bloed. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar zijn bloed is ons gegeven tot verzoening van onze zonden. Steek je vingers op wiens zonden zijn verzoend en vergeven. Halleluja. Fijn. Voor degenen die het nog niet doen, bidden we voor. Met die hand opsteken. Want je zonden zijn vergeven door het bloed van Jezua. Ze zijn bedekt. Gaat er iets fout in je leven? Je kan beter direct zeggen vader verheven. Dit had ik niet moeten doen. Wij lopen dus als rechtvaardige mensen door de wereld... Er is dus niets meer wat ontscheidt tussen vader en ons. Heb je dat ook? Als je wel eens iets gemeens wil doen, dan zeg je, ja, dat ga ik toch niet doen. Want als we nu nog gemeene dingen gaan doen, loopt onze vrede weg. Leuk is dat, dat kan je onder geloven broeders kan je dat delen. Hè? Hij zegt ook, door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Nadat het volk zeven dagen doorheen was getrokken. Stel voor dat ze nou die zevende dag hadden gedacht, nou nou is het wel mooi geweest zeg. Ik heb net al wel zeven dagen gelopen. En dan zegt Jozua nog eens een keer, zeven keer op die ene zevende dag. Zegt ja Jozua, hallo. Wat maakt dat nou uit, we doen het maar zes keer vandaag. Echt waar, mooi genoeg. Zou de in elkaar storten? Dus je zal wel moeten doen wat vader God je zegt te doen. Tot het laatste stukje toe. Zeven dagen lang moet je er omheen trekken. En dan ineens de toeters aan en roepen. Lieve mensen, we zullen hem afsluiten. Wat moeten we leren volgens Paulus? Als we deze daken hebben gelezen. Want al leven wij in het vlees, broeder en zuster, wij. Want we moeten natuurlijk uit de geschiedenis iets leren. Leven alleen wij in het vlees of ook raagap? Nou, als er eentje in het vlees leefde, was het raagap, of niet? Maar de Heer heeft ook gezegd, hoeren en tollenaren zullen jou voorgaan. He? Schijnheiligen die er waren in die tijd. Hier, nu niet meer. Maar het is een probleem. Het moest als tegen de discipelen gezegd worden, tegen die Farizeeën. Die hoeren die gaan je voor, joh. Nou, dat was echt kwetsend. Yeshua die lette echt niet erg op zijn woorden als hij met Farizeeën sprak. Hij noemde ze zelfs, hoe was het ook weer? Andergebroed, jullie witgepleisterde graven. Dat is niet netjes. Als wij dat tegen onze broeders en zusters in Christus doen... ...die niet gehoorzaam leven... ...dan kan je het nooit meer goed maken op een of andere manier. Dan worden ze een heel stuk minder vergevingsgezind. Maar Yeshua deed het wel. Hij ging ons voor. We moeten gewoon zeggen waar het op staat. Al leven we in het vlees... ...wij trekken niet in strijden naar dit vlees. Dus onze oude Willem en onze oude Jannie ...moet niet boven water komen. We moeten tegen onze mensen zeggen... ...zo spreekt de Heer. En dat moeten we liefdevol doen. Altijd weer. He? Wij strijden niet in vlees. Want onze wapenen van onze veldtocht, moeder en zuster, zijn niet vleeselijk. We zijn geen sterke mannen en sterke vrouwen die klappen uitdelen om zo iemand te bekeren. Dat gaat helemaal niet. Maar onze wapenen van onze veldtocht, die zijn krachtig voor God. En tot het slechte van? Wat is een bolwerk? Jericho. Jericho is een bolwerk, helemaal tussen muren. Maar hoe kan je dat bolwerk nou slechten? door er gewoon in geloof omheen te gaan wandelen, in geloof te omheen gaan wandelen. De woorden van de Heer spreken. Echt maar, zo neem je bolwerk in. Nou, praat even over mijn eigen bolwerkje. Hè? Want wij zitten natuurlijk hartstikke vol met bolwerken. Ooit was mijn vrouw ook een bolwerk. Wist je dat? Ik ben door mij heen gelopen en maar zeggen dat ik lief had. En tot het instorten. Het principe werkt, hoor, hè An. <lacht> De wapenen van onze veld op, broeder en zussen zijn niet vleeselijk, maar ze zijn krachtig tot het slechten van bolwerken. Wij zijn een enorm bolwerk van zonde. Wij kunnen ons eigen bolwerk alleen maar slechten door te gaan doen wat vader zegt in zijn Torah. En waar we tekort gekomen zijn, vader, vergeef me op grond van het bloed van Yeshua. Dus het gaat over 2 Korintiërs 10, vers 3. Al leven we naar het vlees, we strijden niet naar het vlees, broeder en zuster. Onze wapens zijn helemaal niet vleeselijk, maar onze wapens zijn wel krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Onze bolwerken worden niet geslecht door te slaan in het vlees, maar door te spreken wat Abijah zegt. Dat zit in onze geest. Uiteindelijk ga je walgen over je eigen vleeselijke handelingen, dat je zegt: maar dit wil ik niet meer. Je gaat erkennen dat wat God in Zijn wet zegt de zondaar moet sterven. Hoe kunnen we sterven? Dat is toch de keuze maken en het graf ingaan of niet? Dus als er mensen zijn die dadelijk zeggen ik wil dolgraag een keuze maken. In de eerste Sabbat van mij gaan we dopen. Zo de Heer Wil en wij leven. Dus zijn er anderen die zeggen ik zou dolgraag mijn verbond met God willen maken. Dan mag je dus met hem sterven in het watergraf en opstaan in uw leven. Er zijn er al twee die de keuze gemaakt hebben. Wiesje, die heeft de keus gemaakt. En zuster Mirjam heeft een keus gemaakt. Alleen zuster vandaag niet. Dat is Wusje. Wusje. Wusje. Steek je handen op. Heerlijk hè? Bemoedig ze. Want het is een schitterende keus die je maakt. En het zal een vreugdevolle Sabbat worden. Als we ze in het lammetjeswiel onder water zien gaan. We gaan even de laatste tekst afhandelen. Wij strijden dus niet in het vlees. We strijden niet naar het vlees. Onze veldtocht is niet vleeselijk. Onze veldtocht is het slechte van bolwerken zodat wij de, en nu komt dat bolwerk, dat bolwerk waar we het over hebben, dat zijn dus de redeneringen die we weten op te werpen tegen het woord van God. Ons Jericho is dan maar steeds te zeggen, ja maar, ik heb het geleerd, ik heb het katholiek geleerd. Gaan al die mensen dan verloren? Zeg je, houd toch op. Ga jij nou doen wat de Heer zegt? Het helpt niks om te zeggen hoe vol dat ook katholieke en geïffermeerde mensen zijn. Ik weet het, ik kom eruit vandaan. Ik heb ook nog het geluk gehad dat ik mijn moeder van tachtig het water in zag gaan. Tussen mijn twee oudste dochters in. Schitterend. De leven lang geïnformeerde gemeente geweest. Maar ze kon zingen als een lijstertje. Ze had de heer lief en toen ze ineens de doop zag, zei dus ze ik nog gedoopt worden. Zo gaat het, ook als ik tachtig ben, willen we weer helpen onder water te komen. Zodat we dus de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Als je Torah kent, heb je kennis van God. Alles wat niet aan Torah te linken is, verwerp het gewoon. En vind je het leuk? Nou ja, blijft het leuk, maar meer is niet. Maar als het niet aan Torah verbonden is, heb het helemaal niets te betekenen. De redeneringen en elke schans die opgeworpen is tegen de kennis van God, dat is Torah, die moet je slechter. Elk bedenksel, lieve broeder en zuster... Alles wat je maar in je kersenpit krijgt aan bedenkselen tegenover de Torah, moet je krijgsgevangen maken. Dus die kromme manier van denken, moet je krijgsgevangen nemen en onder de Torah brengen. Onder de gehoorzaamheid aan, Yeshua. Hij is de enige die Torah getrouw gewandeld heeft. Hij is de rechtvaardige van God. Van hem is al verkondigd vanaf de grondlegging de wereld. Dat hele plan bestond in het denken van vader. Hij heeft er vanaf de schepping van de wereld aangeduid... dat er ooit eentje komen zou die het, het kop vermorzelen. He? En heb het vermorzeld. Hij is degene die stierf als rechtvaardiger en hij stond op in gerechtigheid. Hem is het eeuwig leven verworven. En alle die in hem geloven, zullen met hem het eeuwig leven bezitten. Geloven? Ja, en doen wat hij zegt. Amen. Mogen de Heer ons daarin zegenen tot het een vreugde voor ons zal zijn om niet alleen in hem te geloven, maar ook te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Prijs de Heer. Halleluja. Amen.